Heemke Woldhuis met het NOS-journaal. In Minsk kan elk moment meer bekend worden over het akkoord voor Oekraïne. Het zou bestaan uit 12 of 13 punten voor oplossing van de crisis. De hele nacht is onderhandeld tussen president Poetin, president Poroshenko, bondskanselier Merkel en president Hollande. En de tekst wordt nu voorgelegd aan de rebellen die delen van Oost-Oekraïne in handen hebben. De Eurolanden praten maandag verder met Griekenland. Er is nog geen akkoord met de Griekse regering over de financiële redding van het land. De Griekse minister van Financiën, Varoufakis, zei dat het nooit de bedoeling was om nu al een akkoord te sluiten. Maar bronnen rond de onderhandelingen zeggen dat Varoufakis al wel akkoord was met een verklaring en dat hij is teruggefloten door Athene. Het aantal incassozaken is vorig jaar gestegen naar een record van ruim 4,2 miljoen. Volgens de branchevereniging stonden er voor 7 miljard euro aan vorderingen open. De stijging is zowel te zien bij consumenten als bedrijven. Volgens de branchevereniging schakelen bedrijven steeds vaker een incassobureau in in plaats van een deurwaarde. Van de 1300 boeren die in Friesland getroffen zijn door de muizenplaag... heeft zo'n driekwart zich aangemeld voor een gratis taxatie. De provincie Friesland gaat de schade opnemen. Uit satellietbeelden blijkt dat de overlast door muizen nog steeds toeneemt. LTO krijgt inmiddels ook schademeldingen door muizen uit andere provincies dan alleen de noordelijke. Een filmopname bij een wasserette in Tilburg heeft tot consternatie geleid gisteravond. Buurtbewoners en de politie dachten dat er een gewapende overval aan de gang was. De filmmakers hadden van de eigenaar van de wasserette wel toestemming om in de zaak te filmen. Maar ze hadden politie, de gemeente Tilburg en de buurtbewoners niet geïnformeerd. Het weer dan. Eerst nevel of mist, daarna geregeld zon. Het meest in het zuiden. Het blijft droog en het wordt 7 tot 8 graden. Morgen eerst veel zon, dan kan het 10 graden worden. Tegen avond is er kans op regen en in het weekend is het wisselvallig. Dit was het NOS ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. Met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Hotel Hoogland, natuurlijk gratis aangeboden. Bedankt Floris daarvoor. De redactie is in handen geweest van Yvonne Roosendal, Gert van Keuk en de eindredactie van G. Rutte. Achter de techniek staat Jonas Parson.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 te vertellen. We hebben uh, nog meer politiek, samenwerking VVD en D66. En Dat kan je vergeten.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 Nou, je had een heleboel interviewers in al die jaren ja. in het programma Goedemorgen Zandvoort. Ja.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 Maar hoe lang heb je het gedaan? Geen idee. Ik denk 15, 15 jaar. 17 jaar? Kijk, dat was Hans. Inmiddels aangeschoven, Hans. Welkom. en ter. Heb je ondersteugd... je auto op een gratis parkeerplaats kunnen zetten? Nee. Nee, dus oké, okay. dat is jammer. Ja, zoveel gratis parkeerplaats hebben we niet in Zandvoet. Nee. Maar dankzij, an dankzij Ander ben ik eigenlijk uh, hier. Uh, dus Ander is de schuldige? Ja, eigenlijk wel. Nou, Ander zit hier ook. Ja. ja, wat is je reactie erop? Je krijgt een beschuldiging ja, dus, van is, je moeder. Dat, dat is dus gewoon waar. Oh. Ja, die beschuldiging. Ander, hoe ben jij erbij gekomen bij die radio? Er uh, is dus ja. Ander Zandbergen-luisteraars die tegenover me zit. Nou, ik weet nog wel dat ik met, met uh, Martijn Luiten die zit hier ook. Die had uh, vroeger een... Uh,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 De, toen hadden we dat uh, net aangeschaft. Ja. Ja, dat was ook de reden om uh, um, uh, naar, naar buiten te gaan. Want we vonden toen uh, de watertoren uh, om gasten te ontvangen uh, uh, niet heel erg uh, denderend leuk... Dus vandaar dat we toen bij de gebroeders Filmer zijn aanwezig kloppen van... nou ja, vind je het leuk om tussen 10 en 12 op zaterdagochtend een actualiteitsprogramma te herbergen? En die zeiden gelijk, ja, wat een leuk idee. Zet er een klein beetje sponsoring er tegen aan.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 de lucht in hebben gedaan. We waren ook bijvoorbeeld getetter aan zee. Het was vrijdagavond met Marjan Rebel. Dat ging over de kunst en cultuur. Dat uh, is toen ook opgezet. En uh, we zijn ook uh, verder gaan met het berichtgeving door de programmering heen. Ja. Van lokale en regionale informatie. Allemaal om aan de ICE-normering te voldoen. Van Even voor de luisteraars. Wat is ICE-normering? Dat is dus een uh, informatiecultuur en educatie norm. Moet je 50% van de tijd tussen 6, 7 uur s morgens en elf uur s avonds... moet 50% aan de ICE-norm van normering voldoen. Je mag niet de hele dag alleen maar plantjes nee, draaien? Nee, Juist. Dus uh, vandaar dat we, dat CFM, om daaraan te voldoen... want anders raakte onze geen kwijt... moesten we daaraan gaan voldoen. Dus vandaar dat we die noodgreep hebben gedaan. Maar je was gebleven dat de schoolopleiding eronder te leiden had. Ja. Hoe is dat opgelost? Nou, mijn moeder heeft het toen uh, overgeknomen. Je school, je huiswerk. Ja. Je moeder nee. maakte je huiswerk. Nee, toen zei ik van, was er de, mijn ouders stelden mij een echte keuze van, uh, ja, of je gaat hierin verder, of uh, je gaat je school afmaken. Of nee, je ja. wordt wethouder. Nou, dat wist ik toen nog oh. niet. Nee, nee. Nee, of uh, je maakt je school af. Dus toen heb ik maar de, voor mijn school afmaken gekozen. Maar dat betekende wel dat ik uh, met, uh, met hoofdredacteur zijn uh, stopte.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 En ja, dat was in 2001 was dat heel veel tijd om uh, de huidige muziekcomputer uh, te vullen. Dat hebben echt dagen, maanden achter elkaar muziek erin uh, gedaan. Ja, daarvoor, je uh, actuele muziek hebben hier. Ja, en daarvoor hadden we met een... Uh, dat was dus met computer. Daarvoor hadden we PC-radio. En die werkte met uh, uh, 200 cd-wisselaars. Dus die wisselden om en om. En daarvoor dus bandjes. Dus wat dat betreft hebben we wel... Uh,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 Vroeger was het wel zo dat we inderdaad... echt wel behoorlijke lange stiltes vannacht hadden. En dan rende je... S morgens naar de studio om de dingen weer een klap te geven. En dan ging je weer verder. Ja. Dus heel vroeger was het met de watertoren. En er was al ander op school...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 ik heb tien jaar lang de Your Breakdown gepresenteerd. Ik heb het tussen Even Vloed, was ook heel leuk om te doen. Het is uh, s'avonds tussen 10 en 12 op woensdagavond. Nou en wat dat betreft. Uh, veel, uh, ja, tuurlijk, de, wat dat betreft, uh, leer je er veel van. En het is, uh, ja, wat dat betreft uh, is mijn muziek is mijn passie. Dus, ja, en je weet er ook alles van. Dat probeer plaat, ik al, plaatje, ja. raadje, uh, je plaatje, ja. plaatje, dan weet jij alles.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 Hans, Nel en zo'n ander. Het is, het is wel een heel zandberg-triootje. Uh, ja, dat is toch gevaarlijk altijd. Was dat altijd een beetje toch? Praten jullie thuis wel eens over iets anders dan de radio? Uh, tegenwoordig wel, ja. Ja, maar, je, je maar hebt vroeger een museum. niet. Maar vroeger ja, ik niet. heb een museum. Ja. En Nel heeft de krant, dus uh, ja. ja. Uh, maar vroeger wordt er alleen maar over radio gepraat. Uh, wel veel discussies over uh, het programma invullen, ja. Dat klopt het. Uh, en dan, ging dat uh, zonder ruzie? Uh, Soms? ja.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 Ja, en uh, u heeft natuurlijk gehoord wie het was. En uh, Andor zit tegenover me. Andor, welke uh, muziek was dit? Dat zou ik je niet durven vertellen. Ik zat niet op te letten. Nou, dan zal ik het zeggen. Cool the Gang. Nee, die hebben we gehad. Die het is Dave al. Berry. Nou is de moment. Dat moet je toch beter hebben. Nee, ja. maar hij zat ja. ook niet op de Hans had hij koffie te, te drinken. Pieter. Hans, we waren bij jou gebleven. Ja. Hans, eh, als ik eh, Hans Sandbergen zeg en ik zeg eh, zie je hem, dan zeg ik Jazz. Klopt. Ja, ik kan het niet anders maar, dat heb ik. Uh, je hebt zoveel dingen gedaan, maar dat ik verbind jou aan een jazzprogramma. programma. Ja, dit weer dat uh, Jazz, dat is mijn uh, mijn passie, nog steeds.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 Maar ze was er al, want ze had nog ook nog een, een of ander programma op het gebied van geestelijke, nou weet ik veel wat verzorging. En dat was daarvoor. En uh, maar goed, en dat heeft zij jaren gedaan. En toen kwam Fred Kroonsberg, die was ook ontzettend goed, nee, uh, dus in de techniek en dat deed ze het ook voor. Dus het werd op een gegeven moment werd het te gek. En toen hebben, hebben, heb ik een een, hebben we een cursus gevolgd. Hoe schuif ik? En dan uh, en zet ik een cd'tje, schuif ik erin. Ja, dus en nu vraag je wat schuift het. En wat schuift het, ja. En uh, dat hebben we met uh, heel, heel, heel veel plezier gedaan. Maar laten we wel zeggen, dat team, dat is door fret en door jou zo gevormen... zijn ja, een heleboel mensen bijgekomen, en he? Nou, en even later wist ik, ik, uh, ik had een... Uh, met Rien Couvreur, misschien ken je hem nog... Ja, ik hem heel hadden goed. wij een, een, een 50-plus programma op vrijdag, uh, vrijdagmorgen ondertussen... van uh, twee uur met, uh, met de Stichting Welzijn...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 nu niks meer waard hoor, maar uh, want nu heb je Spotify, ook mag geen reclame maken. Maar, en, uh, en Tom is er ondertussen ook na, na zoveel jaren ook meegestopt. En uh, ik heb begrepen dat het team uh, nu aan zes man uh, bestaat. Het is wat, zes man die voor één ja. programma. Ja, ja, ja, ja. De Mensen beseffen dat niet, maar ja. we hebben tachtig vrijwilligers bij ja. ZFM. Ja. En zo'n groot gedeelte voor één programma, zes op zondag. En daar sta je dan maar. Ja, maar het is uh, zo'n, kijk, je kan natuurlijk gewoon plaatjes draaien door de teksten noemen, maar het leuke is natuurlijk voor... Je moet er uh, achtergronden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 René Bos, die woont daar toevallig en die kon uh, CFM ook ontvangen. En die luisterde zondagmorgen, bij ons zondagmorgen bij hun, al in de, Zondag... in de namiddag. Ja, zoiets. En dan zat hij lekker uh, naar mijn schoren stem te luisteren. En uh, ja, dat was gewoon leuk. Ja, ja, ja. leuk. Als je nu terugkijkt, familie Sonbergen, op 25 jaar ZFM. Uh, Hans, als je erop terugkijkt.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 Maar nee, ik krijg het niet over mijn hart. Dus uh, nou ja, als ik dood ben, dan uh, gooi je het allemaal in de prullenbak. Ah, dan moeten moet je maar weten. Dan ja, het we naar het archief van ZTW. Zoiets, ja. Maar als je terugkijkt tevreden? Tevreden, veel geleerd, techniek ook. Uh, dat ook uh, niet alleen de mannen radio kunnen maken, maar ook vrouwen. Dat vond ik dus uh, heel belangrijk daarom wat op het wat techniek... zijn het te maken. Te vrouwen vind ik yeah. bij Ja, de voorzitter wel, maar uh, het uh, schuivers technologie. Schuivers, ja. Klopt. Want uh, dan moest ik dus zo'n plaatje doen en nou, dat was voor mij een ramp. Want uh, ik uh, kraste meer over die plaat, <laughs> want je moest hem terugdraaien. Dus ik dacht, nou, die, dat doe ik niet meer hoor, die plaatjes, neem maar een cd'tje mee. Heel goed. Ja, uh, ja. Andor, terugkijkend, 25 jaar, zit het hem? Nou, toen ik begon was het wel uh, heel anders dan, dan nu, pionieren. Nou, vroeger waren we echt een, een jongerenzender en uh, hadden we echt... Uh, nou, ook dat ten, nog steeds. Nou, ja, ja, zeker. zeker hè, bedankt. Ja. <laughs> maar dan hadden we echt de telefonisten in de, in de studio zitten om de telefoon op te nemen. En uh, mijn record is in één programma, het was met Tussen Ebbevloed, 32 mensen die een, een belletje plegen om een plaat aan te vragen.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 Ja, In de maar, ja, Ja, ja, ja. Nou, ik zou er nog eens een keer. Ik denk dat je ouders <laughs> heel tevreden zijn daarmee. Want je bent goed terechtgekomen. Dank je wel. Hoe, ja. hoe is het met de dochter? Op zich wel goed. Mooi. Gaan we buiten de uitzending om? We... Oké, okay, doen ja. we. Ja. Uh, lieve mensen, we gaan even luisteren ter afsluiting van dit blok naar de column van Tom Hendricks.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 Dan gaat de rode omroep helemaal dezelfde kant op als Wim Kok. Die heeft allang zijn socialistische principes aan de smaak van de macht verkwanseld. Het morgenrood en komstsocialisten sluiterijen waren bij de varen al verdwenen. De haan was al lang geleden de keel gesnoerd. En nu worden de dus nog overgebleven radiostemmen binnenkort overstemd door het gerinkel van de kassa. Goeie ouwe radio. Brengen van goed of slecht nieuws.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 Zet hem op met z'n allen op de kabel of FM 105 in de ether op FM 106.9. Ja, en u hoorde nu de stem van Tom Hendricks. Uh, heel actief altijd geweest bij ZFM en elke zaterdagmorgen had hij zijn vaste kolom. Ondertussen uh, bedank ik Andor Zandbergen, Nel Kerkman en Hans Zandbergen... voor hun bijdrage aan het eerste stuk... Uh, ik fijn dat mensen zo van het eerste uur hier bij ons aanwezig willen zijn... om even terug te blikken. Uh, ze zijn niet van het eerste uur... want ze blijven ook voor de komende uren en jaren actief betrokken bij CFM. Daar zijn we ze erg dankbaar voor. En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 en gelukkig heb ik er iemand bij die een stuk beter kan praten dan... Uh, Jawel, dan maar ik, ja, jij deed techniek. Ja, techniek. En, dat is nog steeds, en ik kan me uh, nog goed herinneren op het Spleen. dat als je een beentje had ja. en die maakte een beetje lawaai... en dan stond de buurvrouw binnen buur, te, ja. te, te stampen. Uh, uh, nu zit je in een ruimte waar je beentjes kan uitnodigen. Ja, maar dat hebben de buren ook al aan de deur gehad.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 Hey, Hoe doe je dat? Want je hebt dan wel een naam gemaakt. Ja, we zijn heel, heel veel aanwezig bij, uh, bij ja, competities, zoals uh, Drop Act Word. Dat is voor, uh, ja, in Haarlem en dat is voor Haarlem en omstreken. En er zitten een hele hoop bands, ook bands uit Zandvoort. En dan uh, hebben wij toch wel de naam als het radio station die, uh, die de namen wel herkent. Want er zijn genoeg bands die we ons hebben gespeeld die nu bij 3FM of zelfs landelijk spelen. Denk aan een Chef Special. Ja, uh, zonder meer. Ik ken ze wel niet, maar... <laughs> Sorry hoor. Maar dat merkt niemand, hoor, Pieter. Maar, nou even terug. Je begon in het gasthuisplein, in de studio. Ja, ik heb de watertoren helaas niet meegemaakt. En dan het verschil gasthuisplein en nu? Uh, dat is een heel groot verschil. Ja? Vooral in de techniek. Eh, om een indicatie te geven. We hebben bij eh, het gasthuisplein. Toen we zijn verhuisd. Hebben we alles losgekoppeld. Hebben we de, de, de, ja, de grote componenten hebben we meegenomen. Hebben we alle kabels laten hangen. En zijn, zijn we drie weken later. Zijn we gewoon met een heggenschaar doorheen gegaan. En hebben we eigenlijk alle kabels achtergelaten. Het bleef één grote spaghetti. We hebben alles vernieuwd. Het was nodig. Het was nodig. Er zat zoveel, zoveel rare kleine foutjes in. Of dingetjes. Of kabelbreukjes. Uh, ja. Nou heb jij een grabbertje waar je op de tolweg af en toe mee samenwerkt. Ja. De heer Luiten, Ook ja. een oude bekende van de radio. Ja. Die is ook zo gek met kabeltjes en microfoons en dergelijke. Ja, met kabeltjes dingetjes. Ja. Stroompjes. Stroompjes zijn vooral zijn ding. Ja. Zolang het hele kleine stroompjes worden, dan vindt hij het niet meer leuk. Computers zijn het dus niet helemaal...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 Nou, we hoorden het net al van Andor, begintijd van uh, CFM. Uh, kwamen er ook heel veel uh, verzoekjes binnen. En uh, de betrokkenheid van de luisteraars bij de radio, ja, dat was gewoon uniek. En dat vond je geweldig. Als, uh, als uh, radiomaker. Maar als je nu terugkijkt op 25 jaar. dan moet jij de meest contente man zijn. van de hele radioomroep. Nou, ik hoop dat de rest net zo content is. als dat ik er ben. Maar...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 Dus dat, uh, je er ik, ik, al was, heel wat langer ja, mee. Dus het, ik doe al wat langer mee. Dus ik heb, ik heb nog de tijd ook van de, van de tabseppies en dat soort programma's. Moesten we naluisteren om te kijken of het wel informatief was. Of dat het cultureel of educatief. En of wel aan de normen werd voldaan. Maar je komt in de omroep. Een hele mannenmaatschappij is een beetje. En daar oh. sta je dan tussen. Ja, het is net politiek. En wat zeg <lacht> je?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 Dat is een gewetensvraag. Nou, nee, we hebben gekeken. Dit is een uh... toekomst. Nogmaals, het is een verplichting van. Ja, die nee, dat klopt wel net te zeggen Om te vanuit... betalen. Maar Zandvoort die zegt van ja, daar gaan we toch iets van aftrekken soms. Nou... En dan moet je heel hard zijn. Klopt, dan... we zijn recent zijn we weer op het gemeentehuis geweest. Omdat we ook zagen in de meerjarenraming wat de subsidie zou zijn. Dat die naar beneden werd geschroefd. Ja, het is geen subsidie, het is een, een betaling. Het vanuit het Rijk, een inwonerbijdrage van ja, eh, volgens mij 1,75 ze... per inwoner. Ja, ietsje minder. Maar die moeten ze gewoon geven. Ja. En daar mogen ze niet gaan aftrekken. Maar weet de, jij weet hoe de weg ik is, hoe, is. Ik he? weet hoe het werkt. Ik weet ook uh, hoe erover gedacht wordt. En uh, in ieder geval is het zaak natuurlijk dat die geldstroom met die uh, deze kant op blijft gaan. Daar is hij dan nog voor. Want stel dat we zouden stoppen, dat betekent het ook dus dat de gemeente het geld niet meer krijgt. Dus zo simpel is het ook. Yep.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 Elke gemeenteraad verdient dat. En dan kan iedereen ook thuis eens kijken hoe het daadwerkelijk uh, gaat. En uh, de mimiek uh, van de personen erbij zien. En de handgebaren. Oké. Okay, Op welke termijn uh, willen jullie dit realiseren? Nou, dat, dat, dat, dat, zijn, dat zijn processen die je in moet zetten. De, je moet de techniek ja. voor de tv moet daar goed voor zijn. Uh, je moet de mogelijkheden uh, heden daarvoor hebben. Ja, ik, ik zou binnen een jaar, twee jaar, twee jaar, dus zou ik dat graag wel al graag willen. Uh, uh, ja. willen.